7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Als eerste van meer dan 10.000 moeders die in de jaren 50, 60 en 70 hun kind moesten afstaan... stapt een vrouw naar de rechter voor erkenning door de staat van wat haar is aangedaan. De 73-jarige Trudy Schele Gertsen noemt het in Dagblad Trouw mensonterend wat er met haar en haar zoon is gebeurd. Schele Gertsen werd eind jaren 60 ongehuwd zwanger en moest haar zoontje direct na de geboorte tegen haar wil afstaan. Hij belandde in een tehuis en werd na bijna drie jaar geadopteerd. Sinds twee jaar hebben moeder en zoon weer contact. De horeca is jaarlijks 1,4 miljard euro kwijt aan het vervangen van personeel. Dat heeft ABN AMRO berekend. De branche raakt elk jaar 40 van het personeel kwijt. Vaak uit onvrede over de hoge werkdruk, de lage lonen en weinig doorgroeimogelijkheden. En dat kost dus veel geld. Het vervangen van een fulltime kok bijvoorbeeld kost een bedrijf bijna 30.000 euro aan werving en training. De onderzoekers adviseren de horeca om meer te investeren... in manieren om het werk leuker en lichter te maken. Er komen in het Verenigd Koninkrijk geen verkiezingen... voor de geplande Brexit-datum van 31 oktober. Het Lagerhuis heeft een voorstel daartoe van premier Johnson... met grote meerderheid weggestemd. Johnson wilde die verkiezingen om een meerderheid in het Lagerhuis te verwerven... waardoor hij de Brexit desnoods zonder deal met de Europese Unie zou kunnen doorvoeren. Het huidige Lagerhuis heeft hem verboden om zonder deal de EU te verlaten. De overheid heeft in de jaren 80 voor vele miljoenen guldens meubilair uit Paleis Het Loo gekocht, dat al staatseigendom was, heeft de NRC uitgezocht. Het gaat onder meer om 300 antieke meubels die koning Lodewijk Napoleon begin 19e eeuw op staatskosten liet maken. In 1969 zeiden hoffunctionarissen dat alle meubels die, het Loo bestond, die in het Paleis Het Loo stonden, bezit waren van de koninklijke familie. Het weer. Hier en daar kan nog wat mist ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A9 richting Amstelveen. Voor knooppunt Velsen 5 kilometer. En op de A22 richting Beverwijk. Voor de afrit Beverwijk 2 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 News yeah.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 FM's antwoord. 106.9 FM. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just want make love to you. Hello.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 www.zfmzandvoort.nl